transgalactisch liftershandboek. Ver weg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 ...om redenen waar we nu niet meer op in kunnen gaan... ...en de twee hebben ernstige moeilijkheden... ...met de gezagvoerder van een fogonisch ruimteschip. Oh, oh, oh, oh. Nou nu, mijn Ik stel jullie voor een eenvoudige keuze. Ik was eerst van plan jullie zonder meer... ...de zwarte leden van de ruimte in te werken... ...om daar een en langzame dood te stellen. Maar er is één manier... ...één simpele manier... ...die nog een kans op redding biedt. O, daar. want jullie hebben je leven helemaal in eigen hand. Dus kies. Stijf in de lucht, neem de verruimte. Of? Zeg, hoe goed jullie me geweest mochten. Ik vond het uh, mooi. Ja. Oh, gelukkig. Zeker vooral uh, de metafysische metaforiek vond ik verrassend goed overkomen. Ja. En uh, de, uh, oh, uh, uh, ook nog een aantal uh, boeiende ritmische procedé's die ja. voor ja. mijn gevoel duidelijk contrapuntisch functioneerden uh, ten opzichte van de... V van, van het surrealisme van de onderliggende beeldspraak ja. in ja. verband met uh, uh, uh, de menselijkheid. De volgeniteit. Uh, sorry, de formaliteit. van de met alles en iedereen begaan het dichtersziel ja. erin slaagt om via het medium van de poëtische structuur het een te sublimeren, het ander te transcenderen en ah. te weer leven met de fundamentele dichotomieën van de resten, zodat wat overblijft een grondig en lucide inzicht geeft in de... In, uh, in datgene waar het gedicht dus over ging. Uh, ja. Keurig Hugo, je slaat de spijker op de kop. Ja. Jullie beweren dus dat ik gedicht schrijf omdat ik achter mijn gemeene, kille, harteloze buitenkant eigenlijk gewoon aan liefde ja. Wat dan? Uh, nou ja, kijk, wie niet uh, heel diep, ergens diep binnenin je, weet je wel, dan... Nee. dan oh. En jullie zitten al de komende ik schrijf alleen maar gedichten om mijn gemeente, kille, Hartloze buitenkant denk van te laten uitkomen. Ja. en ik gooi het oogborg. goed op het bord maar, maar, nee. de nee. Los, nee. en We ze weg kunnen. We kunnen. toch kunnen. zomaar weg. ruimte heen gooien We We zijn net met een voeg bezig. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Nee, Ik wil niet met hoofdpijn naar de hemel. Oh. Dan begin ik meteen als zo Er is er helemaal geen lol aan. Oh, dit kan je niet maken, man. Waarom niet, Oh, waarom niet, waarom niet, waarom niet? Waarom moet er overal een reden voor oh. zijn? Je kunt ons toch gewoon vrij laten in het maas op, hè? Kom op, nee, op het trefje. Contrapuntisch functioneerde ten opzichte van het surrealisme van de onderliggende peen. Vraag! Vraag! Ze zijn een doodgrappig maat! O, o. een los Rustig maar ik verzin wel iets. Geen stam baat niet! Terwijl ik vanochtend nog niet wakker werd op dag. Wat is dat lezen, de hond En nu, om amper vier uur, zit ik op vijf lichtjaar jaar afstand van de rokende puinhopen van de aarde in een ruimteschip van een vreemde planeet waar ik dan ook nog uitgegooid word. Verstel maar, geen paniek. Als je... Geen paniek, je hebt het over paniek. <laughs> dit is alleen nog maar cultuurshock. Oh, je wordt hysterisch, hou oh, je mond! Deen zand maakt niet! Hallo jij ook je kop? Deen zand maakt niet! Schijt toch uit, je moment toch niet wijsmaken dat je dit echt leuk vond? Deen zand Hoe bedoel je? Ik bedoel, dit is toch geen en bevredigend leven? Een beetje dom rondklossen, schreeuwen mensen uit de ruimteschip duwen. Nou hè, man, dat is variabele werktijd. Maar nou ik zeg ja, er is te weinig variatie hoor. Alleen maar zo'n beetje schreeuwen, maar dat vind ik wel heel leuk. Tinker! Prachtig, prachtig! Ja, nee, dat doe je echt heel goed.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 Ja, ja, ja. Oh, is goed oh. wel, maar meneer hier heeft me nog steeds bij mijn keel. Ja, maar je plaatsjes in zijn positie. Denk je eens in die arme knul. Zijn hele levenswerk is hier een beetje rondklossen en mensen van boord gewoon... En schreeuwen. Hey. Oh, nee. En schreeuwen. Hij weet niet eens waarom hij het doet, idioot. Ach, god. Ah, ah, nou, als ja, je nou, uh, het zo stelt. Ja, zo mag ik het horen, ja. Oké, okay, akkoord. Maar wat moet dan anders? Nou, ermee ophouden natuurlijk.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 Ja, leuk met jullie gepraat. hè, man. best hè? Oh, oh. Hou op die doen. Nee, luister, luister. Uh. Er zijn die hele werelden waar jij geen weet van hebt. Hier, wat vind je hiervan? ta da da Ik -da. heb niks in je bakker, man. Ja, daar, hoor, ik zal het echt mijn over hebben. Oh. In aanleg toch geen domme jongen, dacht ik.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 Passerend raam te schip, zodat we gered werden. Uit. De kans was astronomisch klein. Maar zeur niet, dat is toch gelukt? Zo, en waar zijn we nu? Ja, zonder dat ik het zeg, maar het, het lijkt weer net Egmond aan zee. Dat is een hele opluchting dat je dat vindt. Hoezo? Ik dacht dat ik gek was. Zeg maar, misschien zijn we helemaal niet gered. Misschien zijn we toch dood? Hoe dat zo. Ja, toen ik klein was, hè, had ik steeds een terugkerende nachtmerrie over doodgaan. Ik werd nachts gillend wakker en dan droomde ik dat alle jongens van school naar de hemel of de hel mochten... ...en dat ik naar Egmond moest.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 Wat? Ja, ik weet het niet zeker, maar het betekent in ieder geval dat we in een soort ruimtevaartuig zitten. Het is net of Egmond wegsmelt. Die sterren wentelen om Een zandstorm. Sneeuw. De benen drijven weg richting ondergaande zon. Hé god, dat gaat me lekker aan. Hoe moet ik nou op een digitaal horloge kijken? Oh nu. je verandert in een pinguin. Hou is tot de macht, 75.000 tegen 1 en loop terug. Hé, hey, wie bent u?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 Het Galactisch Lifters Handboek is geschreven door Douglas Adams en werd vertaald door Jacques Commandeur en Rien Verhoef. De rolverdeling was als volgt: verteller Herman van Run, Hugo Veld, Marinus Kappers, Amro Bank, Luc van der Lagemaat, Trema, Willy Maasdam, Kraktopper Volgon Schnauts, Job Reynolds en een bewaker Jan Simon Minkema. Geluidsrealisatie Fred De Beer, hierbij geassisteerd door Tim Jonker. Egbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam, productie Martin Kliever, productieassistentie Helene van Marissing, en regie Vincent van Engelen. Amron! Er staat daar buiten een oneindige reeks apen die ons willen spreken over de bewerking die ze gemaakt hebben van de grijsprecht.